Oh, tot de schooier kreeg is van een zonderling, en bank die het van duizend gulden, voor hij zich verdrinken ging. De stumper keek naar het papiertje, nooit had hij zoiets gezien, hij dacht het is bepaald een grapje, of het is wel wel misschien. Hij ging om zich te vergewissen naar de zaak van een bankier. Daar toonde hij voor het loketje zijn verdachte stuk papier. De achterdochtige bediende spelde om een rechercheur. Die bracht die af tot de schooier voor meneer de inspecteur. De arme stakker riet wanhopig toen hij het bureau inging. Ik wil dat bankbejet niet hebben. Hou het maar dat valse ding, de inspecteur zei onverschillig. Hier geen druktemakerij, wat of het is kan ons niet schelen, als of echt, je bent erbij. De drenkeling werd naar een polsje ergens buiten opgevist. en uit zijn dikke portefeuille werd dat bankbiljet gemist. Het nummer kopte met het briefje dat bij de biljetten zat. De erfgenamen waren zeker, dat hij het gestolen had. Verdacht van diefstal en nog erger, werden de bedelaar verhoord. De rechter ging natuurlijk verder, en betichtte hem van moord. En hoe de man zich ook verweerde, negen jaren kreeg hij straf. En hij vervloekte dat biljetje, en de dwaas die het hem gaf. En de moraal van het lied, zeer geachte belangstellende, is deze. Als iedereen eens moest bewijzen dat zijn geld het zijne is, dan zaten heel wat nette mensen in de strafgevangenis. En de moraal van de historie is en blijft maar altijd waar. Een arme sol met duizend vulden is een dief of moordenaar.